Brood, 1572. <lacht> Alleen dat die idee de watergeuzen nooit een begrip voor ze zullen worden. Begrijp jij dat nu, van die rellen in Schiedam? Ja. Maar als ik zoiets zeg, dan wordt Nicolien heel boos. Die vindt dat racisme. Dat is aardig, van Nicolien. <lacht> Je hoort zoiets niet te begrijpen. Ik vond het ook heel aardig van die matroos van de Zuiderkruis... ...die geld is gaan inzamelen voor die Turken.